8 uur. Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Juist in crisistijd nivelleren, zegt Samson. Station nog dagen dicht na treinongeluk bij Parijs... en geslaagde hartoperatie bij Feuters. PVDA-partijleider Samson houdt vast aan de plannen om te nivelleren. In een interview met De Telegraaf zegt hij dat juist in crisistijd... een eerlijke inkomensverdeling cruciaal is voor het draagvlak... Volgens Samsom zijn de verschillen tussen arm en rijk de laatste jaren alleen maar groter geworden. En dat vindt hij oneerlijk. Eventuele nieuwe bezuinigingen ter waarde van 6 miljard euro treffen volgens hem vooral de lage inkomens. Juist in crisistijd wil ik ervoor zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet de dupe worden, zegt Samsom in de krant. Vanwege het onderzoek naar het treinongeluk blijft het station van de Parijse voorstad Brittany de komende drie dagen gesloten. Dat heeft de Franse president Hollande gezegd. Hij bezocht de plek gisteravond enkele uren na het ongeluk. Bij de ontsporing kwamen zes mensen om het leven. Zeker 22 mensen raakten zwaar gewond. Het was extra druk op de perrons, want morgen is er een nationale feestdag in Parijs. Vanwege de schade aan de perrons konden ambulances niet bij de plek van het ongeluk komen. President Obama en zijn Russische collega Poetin hebben telefonisch gesproken over klokkenluider Edward Snowden. Die zit al ruim twee weken vast op een luchthaven in Moskou. De VS wil dat Rusland hem uitlevert, omdat Snowden het bestaan van een afluisterprogramma onthulde. Wat Obama en Poetin precies hebben gezegd is niet bekendgemaakt, maar het heeft waarschijnlijk weinig opgeleverd. Voor het eerst is in Nederland een feutus met succes gedotterd. De feutus was 23 weken oud toen de ingreep in de baarmoeder plaatsvond. De operatie werd uitgevoerd door artsen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Via de navel van de moeder konden ze bij de hartklep van de feutus om die te repareren. Het jongetje werd acht maanden geleden geboren. Op een twintig weken echo kan de afwijking worden gezien... waarna er volgens artsen snel moet worden ingegrepen. In de VS is het dotteren van een feutus al vaker goed verlopen. In Nederland was dat nog niet eerder gelukt. De komende weken krijgen 6000 kinderen een oproep... voor een extra inenting vanwege de mazelenepidemie. Het gaat om kinderen die in gemeenten wonen... waar minder dan 90 van de kinderen is ingeënt. Veel reformatorisch gezinden laten hun kinderen niet vaccineren. Normaal gesproken krijgen kinderen pas vanaf 14 maanden een prik tegen Mazelen. Nu komen kinderen vanaf 6 maanden in aanmerking. Vanwege de ommanteling van een vliegtuigbom... is de A12 bij Moerkapelle vanochtend vroeg korte tijd dicht geweest. De Britse 500-ponder wordt naar het buitengebied van Wassenaar gebracht... waar hij op een veilige plek kan ontploffen. De vliegtuigbom werd vier dagen geleden gevonden bij graafwerkzaamheden. Hij lag in een weiland, vlak langs de snelweg, het spoor en enkele pijpleidingen. De oprichter en bestuursvoorzitter van het Amerikaanse luidsprekersimperium Boze is overleden. Amar Boze begon zijn bedrijf in 1964, net buiten Boston. Hij deed ook wetenschappelijk onderzoek en gaf 45 jaar les over akoestiek. Zijn bedrijf werd vooral bekend door de kleine luidsprekers... met kamerbreed geluid en de koptelefoons die omgevingsgeluid dempen. Amar Bose was 83 jaar. Bezoekers van North Sea Jazz in Rotterdam werden gisteren verrast... toen Prince onverwacht het podium opkwam. De popster trad op met bassist Larry Graham... met wie hij vaker heeft samengewerkt. De organisatie van het festival hoorde gistermiddag... dat er een goede kans was dat Prince zijn opwachting zou maken. De 38ste editie van North Sea Jazz duurt tot en met morgen en is uitverkocht. Het weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en kan er ook een lichte bui vallen. Na het weekend wordt het zomers warm, 20 tot 27 graden. En vooral maandag is er veel zon.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 Inderdaad, Vodafone.nl slash next. Het NOS Radio 1 Journaal Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen. het is vijf minuten over acht. Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het treinongeluk bij Parijs van gisteren. Zes mensen kwamen daarbij om het leven, tientallen mensen raakten gewond. En of de wolf nou wel of niet terug is in ons land, Nederlanders bereiden zich er toch maar op voor. En het is een gekkenhuis. Op de stoep van het St. Mary ziekenhuis in Londen... verslaggevers willen de geboorte van de baby van Kate en William niet missen. En het babybetting, het wedden op de babynamen, viert daarbij hoogtij. George scoort dus als hoogste mogelijke naam voor de royal baby. Straks meer daarover in het NOS Radio 1 Journaal. Het was een uh, bizar en dramatisch ongeluk, de ontsporing van de trein bij een voorstad van Parijs, gisteren aan het eind van de middag. De trein was met 385 passagiers onderweg van Parijs naar het zuidelijke Limoges, toen het na 20 minuten bij het station van Brittany misging. Een passagier vertelt wat er gebeurde. De trein begon te surreëleven en we fait. hadden de indruk dat we op de gravier een beetje De cailloux was een speciale sensatie. En puis après, j'ai vu wagon die était devant moi, die wagon, il y a les fenêtres qui se De trein begon omhoog te komen van de rails. En het was alsof we over gravel reden, heel raar. En toen zag ik dat de wagon voor mij omsloeg. En in onze wagon sprongen de ramen. Heel indrukwekkend. Vier van de zeven wagons ontspoorden en ramden de overkapping. Zes mensen overleefden het niet, tientallen mensen raakten dus gewond. 300 brandweermannen, 20 medische teams en acht helikopters waren snel te plaatsen... om de mensen uit de wrakstukken te halen. Verte collega Stef van der Weg is bij het station in Bretigny waar het allemaal gebeurde. Uh, Stef, jij kon gisteravond in het station ook kijken. Wat heb je daar gezien? Kun je zien uit, uh, verschillende websites. Het is echt een complete ravage. Wagons die uh, verspreid liggen over drie sporen, die zijn opengescheurd, die zijn afgeknakt. Het onderstel van uh, één wagon dat op de trappen naar de stations ligt. Dus uh, één grote pluimel van geplooid metaal, uh, afgebroken metaal, verdulverd beton. Het is een uh, enorme klap geweest en uh, de hulpdiensten Die waren gisteravond ook massaal aanwezig omdat uh, dit natuurlijk uh, nou, ongezien is. Ja, je hebt daar ook mensen gesproken. Wat, wat zeggen zij over bijvoorbeeld de, de oorzaak? Wel, dat wordt nog volop onderzocht. Eigenlijk valt er officieel nog niets over te zeggen. Er zijn op dit moment drie onderzoeken geopend. Eentje door het ministerie van Verkeer, eentje door de Franse Spoorwegen en eentje door het gerecht. Wat wel alvast staat, is dat het niet aan de snelheid van de trein zou liggen. Die mocht hier 150 km per uur rijden. En op het moment van het ongeval reed die 137 km per uur. Zeker niet te snel. En ja, wat wordt er dan wel gezegd? Er wordt hardop aan een probleem met een wissel gedacht. Uh, dat is natuurlijk pure speculatie. De topman van de Franse spoorwegen, die was gisteravond ook even hier, die zei van uh, ja, bij een ontsporing zijn er eigenlijk maar twee opties. Ofwel ligt het aan de rails, ofwel ligt het uh, aan de wielen van de trein. Dus, uh, het is alleszins afwachten. En wat je dan ook al hoort, is uh, dat er geruchten zijn over slecht uitgevoerde werken. Eind juni is hier nog aan uh, wissels gewerkt in de buurt van het station. Maar de Franse spoorwegen die zeggen, die werken die zijn prima verlopen. En bovendien, die vonden ook op een ander spoorplaats dan uh, het spoor Waar het ongeval is gebeurd. Dus ja, je hoort, dat is altijd zo natuurlijk bij van die rampen, om je verschillende pistes. Uh, maar het zal toch nog even afwachten, uh, minstens uren en ik denk zelfs nog een paar dagen. Ja, niet alleen de directeur van de Franse Spoorwegen was er, ook uh, een hoop politici uh, zijn er gisteren gekomen. Ja, absoluut. Die hebben zich uh, naar hier gerept. Uh, de grootste naam is natuurlijk de president zelf, president Hollande. Die uh, is gisteren rond acht uur uh, aangekomen om zijn medeleven te betuigen. De ernst van de situatie in te schatten, die heeft natuurlijk uh, een uitgebreide rondleiding, uh, als ik dat zo mag noemen, gekregen. Uh, is overal gaan kijken, heeft met de hulpverleners gesproken. Ik heb daarna ook uh, nog even een, een kleine persconferentie, gegeven, zeg maar. Hij, uh, hij betuigt natuurlijk zijn medeleven aan de slachtoffers, uh, aan de nabestaanden ook. En hij had uh, heel veel woorden van respect voor de hulpverlening. En eigenlijk uh, komt het ook daarop neer wat zijn uh, collega's zeiden. Uh, zijn collega's dat zijn dan de minister van Verkeer die hier ook was. Uh, de minister van Binnenlandse Zaken en ook de premier. Zij kwamen allemaal een medeleven betuigen. En dan uh, ja, de groepdiensten uh, hard onder de heen ja. vt VRT-collega uh, Stef van Eertweg, dankjewel voor je bijdrage. De wolf, die is welkom in Nederland, maar we moeten ons er wel goed op voorbereiden. Dat vinden organisaties die de komst van de wolf voorbereiden. Het is nog steeds niet 100% zeker dat die ene wolf... die in de Noordoostpolder is gevonden, hier op zijn eigen houtje is beland. Maar de definitieve vestiging van de wolf in ons land is toch aanstaande. En daarom ging een delegatie uit Nederland eens kijken... hoe ze daar in Duitsland mee omgaan, waar alweer 20 jaar wolven leven. Een groot open stuk in het bos. De schapen die lopen bij elkaar en hebben gezelschap van een stel honden. Ze zijn hagelwit, net zo groot als de schapen zelf. Ze zien er heel knuffelzacht uit, maar ze zijn erg waaks. Als we aankomen beginnen ze al te blaffen... en verdelen zich ook strategisch rondom de kudde. Het zijn speciaal getrainde schapenwaakhonden van schaapsherder Karl Neumann. Nou, ik zie eigenlijk geen Wolven meer. Durch die Herdenschutzhunde halten die wolven zich fern. Maar bij de Übergangszeit had ik schon oft een Wolf gesehen. Dat is schon waar. Nu zie ik bijna geen Wolven meer. Sinds 2007 heb ik geen Schapen meer verloren. Dus daar nou kan ik er wel mee leven. Maar in het begin was ik er niet blij mee. Ik kan sowieso gegen die wolven nichts aanvangen. Denn uh, 90 der Bevölkerung sind voor die Wölfe. En wir 10 procent. <laughs> maar sowieso niets. Maar Sie gehören zu den anderen 10 die dagegen zijn? Ik ben nog geen van die wolven. Dat moet maar zo. Nee, zegt hij, ik ben geen vriend van de wolven. 90% van de Duitsers vindt het prima dat ze komen. Maar ik had ze liever niet gehad. Het kost veel werk en geld om die hekken steeds te plaatsen en die honden te trainen. Die moeten ook leren om ermee om te gaan. Neumann heeft een flexibel hek. Een soort net met stroomdraden erdoorheen. Dat kan hij om de kudde heen zetten. De wolven die weten dat intussen. Die leren snel dat het een flinke knal geeft. als ze daar met hun snuit tegenaan komen. En de rest doen dan de speciale honden. Dat hangt eigenlijk samen dat. Die wolven die bij mij onmiddellijk in mijn nabijheid zijn, dat zijn etwa zo tussen 5 en 7 roedels. Genau weet ik niet wie alles tot me komt. Ja, ze komen niet meer, zegt hij. Er leven hier nu een paar roedels die weten waar ze makkelijk eten krijgen en waar het niet lukt. De enige problemen hebben we nog met ja, eenzame wolven. Die zijn gevaarlijk, want die kennen de regels niet. Dat geldt eigenlijk omgekeerd ook voor de Nederlanders die hier nu zijn. Die moeten ook nog alles leren. Het zijn vertegenwoordigers van boeren, jagers, natuurbeschermers... om te kijken wat ze van de Duitse ervaring van de afgelopen 20 jaar kunnen leren. Leo Linnarts is van de organisatie Wolven in Nederland. Legt u in Nederland de rode loper uit voor de wolf? In Nederland zijn we bezig met een uh, wolvenplan te maken. Nou, daar werken een hoop partijen aan mee. En wij vinden het belangrijk dat die mensen gewoon uh, weten hoe het nou werkt. Uh, wat, is, wat gebeurt er nou echt als er een wolf komt, als hij hier een roedel uh, heeft en, uh, ja, en er zijn ook schapen. En uh, wat moet je dan doen als schapenhouder of als jager? Wat komt er op je af? Wat kunt u en... nou leren? Wat kunt u hier vandaan meenemen waarvan u zegt dat u in Nederland toepassen? Ja, wat, wat in ieder geval heel mooi is, is uh, dat uh, deze schapenhouder, uh, die is ook uh, ja, kudde, waakhonden, kudde, beschermhonden gaan, uh, gaan fokken. Uh, hij heeft ook een soort mobiel inzetteam, uh, dus honden waar hij gemakkelijk mee naar een andere kudde kan. Nou, dat is iets wat we echt in Nederland zouden kunnen doen. Hè? Van die, van die, begin maar eens met van die mobiele teams die je kunt inzetten daar waar problemen zijn. En dat ze een beetje haast moeten maken, want het is niet zo dat de wolf ooit komt. Hij is er waarschijnlijk al. Uh, hij was er, ja, dat, dat kunnen we stellen. En wanneer de volgende is, ja, misschien is hij er al. Uh, misschien komt hij morgen, misschien duurt er nog een jaartje. Maar het zal niet heel lang meer duren, nee, voordat we weer, weer een wolf hebben. En dan, denk ik, steeds meer gezien de ontwikkeling in Duitsland, dat er steeds meer wolven komen. Ja, De wolf is dus in aantocht. U hoorde een bijdrage van correspondent Wouter Meijer. Dit is tot half negen. Het NOS Radio 1-journaal. I was born. Gabriela Eplin, Panic Court. Het is 17 minuten over acht. In Londen heeft de baby toegeslagen. Al dagen verzamelen hordes verslaggevers en royalty fans zich voor het ziekenhuis... waar prinses Kate ieder moment kan bevallen van haar eerste kind. En natuurlijk dat van prins William. Correspondent Arjen van der Horst mengde zich ook maar eventjes tussen al die persmuskieten. We staan midden in een vak, ja wat zal het zijn? Drie bij tien meter, omringd door dranghekken en daartussen de wereldpers gepropt. Nee, de koninklijke baby is nog niet geboren, maar de media nemen het zekere voor het onzekere. En dus staan ze hier al, soms al twee weken lang, voor het St. Mary ziekenhuis in Londen. Sorry, what's your name? Uh, Ian McElgorm. And who do you work for? For the uh, Mail on Sunday newspaper. Yeah. Ja, Ian McElgorm is de fotograaf van de Mail on Sunday... en staat hier samen met tientallen collega's voor de Lindo vleugel van dit ziekenhuis. En hier zal Kate bevallen. It's just uh, quite painful having to wait for days and days and days and days. Ja, misschien moeten we nog dagen of weken wachten op de geboorte... En we zijn hier omringd door vele ladders. Ja, waar zijn die ladders eigenlijk voor? Deze zijn. Uh, mean, some of sommige will be worden gebruikt omdat je een beetje elevatie moet to uh, om over de man in front uh, But te komen. Maar eigenlijk worden de meeste van hen gebruikt om posities te markeren, zodat mensen kunnen zeggen: dit is me, ik ben hier, dit is mijn plek. Ja, dit is echt landjepik op de vierkante centimeter. Want tussen die hekken een zee van ladders. Allemaal van fotografen die zo'n plekje bezet willen houden. Of ze hebben gewoon de grond afgeplakt met plakband. om zo te laten zien, dit is mijn plek. En er komt niemand aan. I'm amazed at the Amoud of International TV. That's here I ja, er is veel interesse En niet alleen aandacht van de media trouwens. Er zijn inmiddels ook de eerste royalty fans aangekomen bij dit ziekenhuis. Ik think it's marvelous. I just had my photograph taken in front of the Lindo Wing. Margaret Tyler is een royalty fan van het eerste uur. Met een grote rosette in de kleuren van je Union Jack opgeprikt. Ja, en zij verheugt zich erg op de geboorte. En om de sfeer te proeven, neemt ze alvast een kijkje op de plek waar ook Prins William is geboren. Het maakt je alleen you denken aan William als een baby, doesn't it? En we kennen Margaret Tyler nog van twee jaar geleden. Toen zochten we haar op in haar woning, vlak voor het koninklijk huwelijk van William en Kate. En haar woning ja, die is werkelijk vol gemetseld met koninklijke prelaria. Is er nog wel ruimte in haar huis voor baby souvenirs? Yes, my build is just maybe another table. <laughs> he made it for me in three hours because he knew I needed it. Maar Margaret is goed voorbereid. Een timmerman heeft een speciale tafel voor haar gemaakt waar ze nieuwe spulletjes kan neerzetten. So that's nice, isn't it? I think that's very sweet. Ja, en dit is wel heel Brits. Uh, een van de wetkantoren heeft hier zijn stal uitgezet, want de Britten die houden wel van een gokje. Een groot bord, en daarop kun je zien welke namen het meeste kans maken. Ze worden de top 3 names voor de the girls. The baby babybedding is booming. En voor de top 3 voor de girls, Alexandra, 5-4. Op nummer 1, Alexandra, dat is de doopnaam van koningin Elizabeth. Uh, up next six to one. It's Pippa's middle name. Charlotte staat op 2, dat is de doopaam van Pippa Middleton, de zus van Kate en nummer 3 en 4 en dan heb je Elizabeth and Victoria. Elizabeth en Victoria klassieke koninklijke namen. En bij de jongens. On the boyfront uh, George, de Regal George, 9-to-1 favorite, the consistent frontrunner throughout the whole pregnancy, followed by 10-to-1 James. George is veruit de populairste naam bij de grokers. Gevolgd door James. Ook een klassieke koninklijke naam. Then you have to go a long way down the list to Louis at 40, 40 to 1 with Charles, Francis. and then we've got hashtag at 500. En wat minder populair: Louis, Charles en Francis. Maar als je echt veel geld wil verdienen, ja zet dan je geld in op Pocahontas voor een meisje of hash sterk voor een jongen. Want als dat de namen worden. krijg je voor elke euro die je inzet. er 500 terug. Je wouldn't bet your money on that one. You wouldn't. Als het in zou holiday That's for sure. Hoe <laughs> uh, grote de kans is dat dat het wordt? Uh, niet zo heel groot, denk ik. Goed, uh, negen minuten voor half negen. De explosieve opruimingsdienst heeft uh, vanochtend bij Moerkapelle... een vliegtuigbom ontmanteld. Om eventuele ongelukken te voorkomen was uh, de A12 afgesloten. Het drijverkeer was stilgelegd en het luchtruim afgesloten. Kraanmachinist Marijn Deugd vond de 500-ponder afgelopen dinsdag. Ja, dat was, uh, dat was schrikken was het wel. Maar ik was meer verbaasd eigenlijk dat ik er van schrok. Want ja, ik uh, zit al 40 jaar op de en ik heb nog nooit zo'n uh, zo bom in de, in de bak gehad. Maar u wist wel gelijk wat het was? Nou, ik was aan het graven, toen voelde ik dat er iets zat. Het is een, het is een uh, beetje sigaarvormig ding en van ijzer. Uh, um, hij is nu boven de grond en... Uh over die grond gesproken, onder deze uien loopt van alles door... waardoor die bom op zichzelf uh, nog gevaarlijker werd... dan die eigenlijk al zou zijn. Ja, want er ligt een uh, DPO-leiding en, en twee gasleidingen. dat is dat een DPO-leiding? Dat is de leiding die geeft uh, wat de kerosine doen, wat voor de vliegtuigen. De brandstof. En twee gasleidingen die onder druk staan was 60 bar. En daarbij lag die bom in de buurt. Dus als die bom gaat, dan uh, zou het hier een groot inferno hebben kunnen zijn? Dat had het kunnen zijn, ja. ja. Gelukkig is het niet geweest. Nee, omdat u uh, de gelukkige vinder was, om het toch maar even zo te zeggen... mocht u hem uh, na uh, ontmanteling ook in de vrachtwagen leggen? Nog nooit eerder gedaan dus? Nee, ook dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dus ik heb de bom uh, deze gevonden en uh, vandaag hebben ze hem ontmanteld vanmorgen. En uh, toen ben ik erin gegaan en toen hebben we ze met de machine opgeladen... opgepakt en in de, in de vrachtwagen gelegd. Het waren dus de omstandigheden die deze ontmanteling... toch nog tot een ingewikkelde klus maakten. Maar op zich, het technische gedeelte... het uit elkaar sleutelen van de bom zelf... was volgens adjudant Bernard Engbrink, die het allemaal heeft gedaan... eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, nee, op zich uh, was de demontage als, uh, als gewoonlijk. Uh, niet uh, moeilijk, er heeft niks tegen gezeten. We waren ongeveer met uh, 15 minuten klaar. Oh, dat is snel. Ja, als het niet tegen zit, dan uh, is dat uh, redelijk snel, ja. ja en u heeft nu uh, het gevaarlijkste onderdeel van die bom in uw handen? Ja, dit is een uh, bompistool. Dat is een uh, Engels ontstekingsgedeelte en het slagpijpje. Wat uh, deel uitmaakt van de ontsteking van de bom. En als je die eruit hebt, dan kan dat ding dat nu uh, op die laadbak van de vrachtwagen ligt, eigenlijk geen kwaad meer. Nee, daar kan helemaal niks meer mee gebeuren nu. Uh, wat is nou ver, uh, vervolgens uh, de, de procedure? Wat, wat gaat hiermee gebeuren? Wij rijden zometeen naar Wassenaar, naar het strand. Daar hebben wij een geschikte locatie waar wij de bom tot ontploffing kunnen laten brengen. En daar hoort u meer over in onze uitzending om 12 uur. De Tour de France gaat zijn laatste week in. De week van de waarheid met heel veel bergen, heuvels en misschien ook wel wat hobbels. Vandaag in de rit naar Lyon is er ook uh, weinig tot niets vlak. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, wordt dit nou een zo'n etappe voor uh, vluchters, voor een, een een Jordi Hoogland bijvoorbeeld? Uh, normaal gesproken zou je dat wel zeggen, maar laten we heel eerlijk zijn, in deze tour is niets normaal. Dus uh, het zou zomaar weer als een totaal ander scenario kunnen zijn dan iedereen verwacht. Kijk, gisteren verwachten wij gewoon een vlakke etappe zonder al te veel gekke dingen met uiteindelijk een massasprint. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen en waarom zou de, de klasse mensenraders vandaag niet opnieuw iets geks proberen voordat ze dan morgen uiteindelijk de morgen toe op gaan rijden. Dus uh, ik durf er geen, uh, geen weddenschap meer op af te sluiten dat de avonturiers weg moeten gaan. Maar normaal gesproken, als je naar het parcours kijkt, is dit typisch zo'n etappe. De sprinters zijn eigenlijk klaar. Uh, de klasse zouden zich in principe rustig moeten houden, omdat uh, met name de komende week en morgen dus blootsbaar is. Maar uh, nogmaals, ik, ik ga er geen wetenschap uh, uh, op afsluiten. Uh, als het zo is dat vluchtelingen weggaan, dan zit het gemeen voor vooral in de staart. Want uh, vlak voor Lyon en in Lyon en de oude stad zelfs, bij die prachtige kerk die boven de stad uitprijkt, daar krijgen we nog een paar hele lastige klimmetjes. Dus die finale wordt verschrikkelijk moeilijk. Het wordt dus ook een spannende dag weer. Denk je dat de Froome in staat is om vandaag de opgelopen schade te herstellen? Nou ja, herstellen, dat, dat denk ik dus niet. Normaal gesproken zal hij uh, in het peloton blijven met die andere klasse mensen. En als er een vluchtgroepje wegrijdt, en dat groepje krijgt verder de zegen van het peloton. Maar stel nou dat Froome vandaag denkt met zijn skyploeg: van ik ga eens eventjes uh, een uh, onverwachte aanval inzetten. Ja, dan zou hij zomaar weer tijd kunnen pakken. Maar eerlijk gezegd. Vroom lijkt me niet, uh, niet sterk genoeg om dat te doen. En ook zijn ploeg, dat hebben we gisteren gezien, die is toch echt een beetje op het eind van het platijn En dat betekent dat ze waarschijnlijk ook niet in staat zijn om echt grote klappen uit te delen. Nee, ik denk dat Vroom, als die inderdaad sterk genoeg is, dat hij wacht op in de open voordat hij uiteindelijk echt toeslaat. Ja, en, en dan natuurlijk uh, Mollema en Dam die staan uh, hoog in het klassement. Um, ja Wat gaat het voor deze week worden, denk jij? Geeft het vertrouwen? Ja, het geeft heel veel vertrouwen. Uh, Bauke Mollema op die tweede plek, hè? Alejandro van verder. Gisteren uit het uh, klassement weggevallen, staat nu 16e. En is eigenlijk kansloos voor de Tour-overwinning. En ik moet heel eerlijk zeggen, iedereen haalt toch een beetje de schouders op. Hier in Frankrijk sowieso, maar ook ons in Nederland. Ja, Bauke Mollema, die zal toch nooit de Tour winnen. Die kan toch eigenlijk niet op het podium eindigen. Maar als je hem zo ziet rijden, als je het vertrouwen ziet... waarmee die Belkin ploeg, de ploeg van Mollema en dan rondrijdt hier... De, de, de frisheid ook nog steeds na twee weken... dan denk ik toch dat ze tot hele vreemde dingen in staat zijn. En dat uh, ja, Mollema een heel, heel goed klassement kan rijden. Want eigenlijk komt hij nu pas op zijn geliefde terrein. Dus vandaag... Morgen. En dan de hele volgende week dan gaan we gewoon de bergen in. En laten we eerlijk zijn: dat is het geliefde terrein van Boukenbollen. Dus reden te meer voor heel Nederland om aan de buis gekluisterd te blijven. Of aan de radio, natuurlijk. Vooral aan de radio. Natuurlijk, voor... voor... <laughs> <laughs> Gio. Dankjewel voor je bijdrage deze morgen en heel veel plezier Bedankt. tijdens de tour de komende tijd. Ja, zometeen uh, de Nieuws Show met uh, Jan Mom en Mieke van der Meij. Uh, en daar gaat het uh, natuurlijk ook over Toer, maar dan uh, vooral over het succes zonder de Rabobank. En uh, ze praten over de Chinese interesse in een Nederlands zorgconcept. Tot zover wat mij betreft en wat ons betreft het NOS Radio 1-journaal. En wat mij betreft een heel mooi weekend en uh, graag tot de volgende keer.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 Bent u werkgever? Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de Nederlandse werknemers... productiever is door muziek op de werkvloer. Muziek werkt. Ook voor u. Kijk op cena.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. PvdA-leider Sam houdt vast aan de plannen om te nivelleren. Hij zegt in de Telegraaf dat juist tijdens de crisis... een eerlijke inkomensverdeling belangrijk is... De afgelopen jaren is het verschil tussen armen en rijk... volgens Samsung alleen maar groter geworden. Eventuele nieuwe miljardenbezuinigingen treffen volgens de PvdA... de lage inkomens het hardst. De verklaring omtrent het gedrag wordt voor veel vrijwilligers gratis. Mensen die met minderjarigen of met verstandelijk beperkte werken... krijgen de verklaring vanaf volgend jaar vergoed. Dat schrijven staatssecretarissen Teven en Van Rijn... Met zo'n verklaring kunnen mensen aantonen dat hun gedrag in het verleden geen problemen oplevert voor hun nieuwe werk. Nu kost het nog bijna 25 euro om de verklaring aan te vragen. Nog zeker drie dagen blijft het station van de Parijse voorstad Bretagne gesloten. Er wordt onderzoek gedaan naar het treinongeluk van gisteravond. Daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven. 22 mensen raakten zwaar gewond.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 Zullen we eerst knuffelen met Bollo of naar de kinderboerderij gaan? En gaan we vanmiddag bolen of skelpen? Ruimte voor de zomer bij Landel Green Parks. Boek nu de beste last minutes voor de zomervakantie op landel.nl. Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Dan Brown is terug met Inferno, de spannendste thriller van het jaar. Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel. De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met oe. Dit is Radio 1. Dros Show Presentatie Jan Mom en Mieke van der Wey. Goedemorgen. Jij hoort het goed, Jan Mom die voor het eerst mij vandaag uh, bijstaat, zo gezegd. En uh, hij werkt normaal bij de AVRO. Maar ja, wij nemen alvast een voorschotje op de samenwerking. Een grote familie. Vanaf 1 januari uh, 2014 zijn die omroepen gefuseerd, zoals u weet. Goed, dan kunnen we beginnen. Wat gaan we doen om uh, 9 uur? Uh, dan komt uh, Wiene van Hattem. Zij zegt een levenslange gevangenisstraf is in Nederland ook levenslang. En dat is eigenlijk in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Dan dat Duitsland steeds maar als voorbeeld. Uh, beeld wordt gesteld, een economisch opzicht, vindt Enrico Kretschmar, dat is onze volgende gast, Ladi Koek. Daarna komt Frank van der Walbaken en met hem gaan we bespreken uh, dat die Rabobank waarschijnlijk wel enorm gebaald zal hebben nu ze gestopt zijn met het sponsoren van die renners, net nu het ze zo goed doen. Maar hij zegt, het is geen toeval. En het laatste onderwerp, zelfrijdende auto's, ze bestaan al. Om 10 uur, 75 jaar Krollenmullen Museum, met fenomeen teenslippers, Arie Storm uh, bespreekt boeken en een bijzonder graf Mon uit Vianen, een Zo Zometeen gaan we het hebben over de zorg. De Nederlandse zorg voor uh, de mensen ouderen, waar in China heel veel belangstelling voor is. Maar we beginnen met uh, het criminele circuit in Amsterdam. Ja, want het criminele circuit heeft een nieuwe tak, kun je zeggen. Een Marokkaanse. Die gaat ook extreem gewelddadig te werk. Dat blijkt uit het, meer dan, uit het feit dat er meer dan tien liquidaties door het hele land het afgelopen jaar zijn gepleegd. Wegkijken kan niet meer. Vindt ook een groot deel van de Marokkaanse gemeenschap. Zo bleek vorige week tijdens een debat in de Blauwe Moskee... in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Maar met een debat ben je er niet. Dat vindt Ahmed Marcouch. Hij is woordvoerder Veiligheid en Justitie... van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hij zegt, weg met valse solidariteit. Bel de politie. Welkom, Ahmed Marcouch. Goedemorgen. Weg met valse solidariteit. Ja, kijk, uh, waar het uiteindelijk om gaat is dat uh, we weten al heel lang... dat die Marokkaanse jongens uh, al te lang uh, uh, oververtegenwoordigd zijn uh, in, de, in de criminaliteit. En wat we zien is dat het de laatste jaren alleen maar uh, gewelddadiger... en groter aan het worden is. En het is natuurlijk uh, een paar jaar geleden ook al door de politie uh, voorspeld... Hè, dat, dat die jongens steeds meer als het ware carrière proberen te maken... en dus wat georganiseerder en wat zwaarder in de misdaad gaan zitten. Want hoe groot is het, hoe erg is het nu dan? Mm-hmm. <laughs> Nou ja, kijk, wat, je, wat we de afgelopen uh, jaren in ieder geval uh, hebben gezien... is dat, er, dat, dat die jongens uh, over heel veel geld uh, beschikken. Dus er wordt ontzettend veel geld uh, gemaakt, geloofd. Hè. Beschikken over dure auto's en uh, dure kleding. Maar ook over heel veel wapens. Uh, en dat is ook de afgelopen jaar uh, gebleken. Uh, dat ze dus bijvoorbeeld op klaarlichte dag echt elkaar achtervolgen. Uh, en, en elkaar ook gewoon uh, in buurten die, uh, ja, waar mensen... Gewoon gewoon wonen en recreëren, gewoon elkaar neerschieten. Ja, en ook geen ouderwetse pistolen, maar gewoon echt oogstuigen ja, ongeveer. Ja, Kwaschenkovs bijvoorbeeld ja. Uh, zijn, er, uh, zijn er gevonden. Um, dus wat er moet gebeuren is dat, uh, dat deze groep uh, stevig aangepakt uh, moet worden. En dat betekent dus uh, kennis en expertise en inzet vanuit de politie. Maar vanuit de gemeenschap, omdat deze jongens vaak... uit collectieve gesloten gemeenschappen komen... waar de politie moeilijk of bijna niet doordringt... en dus de informatiepositie eigenlijk niet heeft... Uh, is het van belang dat die gemeenschap ook actief... bijvoorbeeld informatie verschaft aan de politie... om die pakkans weer uh, te vergroten. Dat betekent overigens wel weer... dat de politie iets met die informatie moet doen. En, Vergis en, ik me of, of heeft u dit 15 jaar geleden ook al gezegd? Ja, dit, dit speelt natuurlijk al heel lang. En, uh, en, en we lopen al heel lang inderdaad achter de feiten aan. Dus u vergist zich niet. Uh, maar de, de, nou ja, de, de veranderingen gaan heel moeizaam. Uh, je ziet dat de politie vaak uh, in, in wijken waar deze jongens wonen, uh, vaak geen voet aan de grond krijgt, uh, niet, zo, niet, niet precies weet wie wat doet. En vaak met, uh, uh, laten we zeggen, niet letterlijk, maar figuurlijk, met, met hagelschiet. En mm -hmm. uh, dus alle Marokkanen dan uh, aankijkt en aanspreekt als vermoedelijke uh, verdachten. En dan raak je natuurlijk ook support vanuit die gemeenschap kwijt. Dus dat is niet de manier. Wat nodig is, is dat je heel precies bent, dus heel precies weet wie wat doet en daar vervolgens ook heel precies op in, in gaat zetten. Nou ja, dat doen ze bijvoorbeeld in Amsterdam hè, met die top 600 aanpak... de zwaarste criminelen, ja. maar dat is dus blijkbaar ook niet voldoende... om dit soort uh, erge liquidaties zoals recent nog in de staatsleden ja. te voorkomen. Ja, nee, dat, dat, is, dat, dat is een goede, eigenlijk een heel scherpe inzet van uh, Eberhard van der Laan... die zegt van nou, weet je, ik ga er gewoon 600 uh, specifiek in de gaten houden... maar die criminelen die, die vallen niet altijd onder die 600... Hè, dus er zitten niet alle criminelen in... Uh, kortom, er moeten twee dingen gebeuren wat mij betreft. Dat is één, dat de politie die, die kennis en expertise in huis heeft... waardoor die in die gemeenschap kon, kan doordringen. De gemeenschap moet er niet over praten op het moment dat mensen elkaar... laten we zeggen, uh, neerknallen op klaarlichte dag... en dan pas een bijeenkomst in de moskee. Maar, maar wat er moet gebeuren is actief informatie verschaffen naar de politie toe... Duidelijk zijn naar deze jongens toe: van. Uh, bij ons hoef je niet te komen pronken met je misdaadgeld. Wij geven je aan. Uh, en, en we melden Want dat, dat doet bij de politie. De Marokkaanse gemeenschap niet. Ja, dat noem ik dan etnische solidariteit. Er bestaat toch een heel erg een gevoel van. Uh, heel erg een gevoel van uh, ik, ga mijn, uh, nou ja, ik ga mijn Marokkaanse uh, uh, uh, landgenoot of uh, uh, ja, mensen identificeren zich met elkaar. Hè, dat is inherent aan die collectieve gemeenschap. Dus ik ga ze niet verraden. Dus het is heel raar dat je denkt dat als je een misdadige aangeeft die met wapens rondloopt en drugsgeld maakt en, en looft en uh, et cetera dat je dat, uh, dat, dat aanmelden en aangeven dat je dat als verraad typeert. Ik zou zeggen eerder andersom. Ja. Hij die dat soort geweld en criminaliteit het pleegt is de verrader. Maar dat is dus die valse solidariteit waar u het over Ja, waar, waar zeg, je moet solidair ook. zijn met het recht. Ja. En niet met iemand omdat je een etnisch Maar hoe gaat, hoe gaat identificeert. dat dan? Kunt u uitleggen hoe dat gaat? Nou, mensen vinden het heel erg moeilijk. A, is de kloof, naar de, politie, de, de, de, de kloof tussen de politie en die gemeenschap veel te groot. Dus mensen weten niet wat ze van de politie kunnen verwachten. Dus de toegankelijkheid van de politie is voor die mensen moeilijk... omdat die kennis en expertise ook bij de politie ontbreekt... om daarmee om te gaan. Een ander punt is dat, dat mensen dus ook gewoon... ja, dat is inherent aan die collectieve gemeenschappen. Mensen zijn ook gewoon bang voor verraad ze zijn en aangesproken bang te voor Ze bang voor de politie. Elkaar. Ja, ja. ja. En maar of, of wordt die afgedwongen die solidariteit Tijd. Uh, ja, impliciet. Dus kijk, als je, als je iemand die aan de bel check voor verrader uitmaakt... dan is dat natuurlijk een sanctie. Hè. Dus er is een grote sociale controle waarin mensen elkaar in de gaten houden. Waar uh, dus ook het wij en zij, uh, dus bij wil hoor eigenlijk. Maar het gaat nou, nou, dus zeggen... waar u vraagt om hun kinderen eigenlijk aan te geven. Uh, uh, in, in, uh, ja, uh, wat mij betreft wel. Uh, uh, nou is dat misschien uh, te veel gevraagd. Hè, om ouders te vragen hun kinderen aan te geven. Ik zou dat doen. Uh, als je kinderen uh, misdaden plegen. Ja, maar maar het gaat heel vaak natuurlijk... zie je dat ouders meeprofiteren. Dus die zou je eigenlijk ook aan moeten pakken. Maar het gaat ook om de brede gemeenschap. Het gaat niet eens om directe familieleden. Het gaat om de buren en buurtbewoners. Mensen die zien dat uh, ja, een snotneus van, uh, van 19 uh, met een auto rijdt uh, van anderhalf ton. Uh, die niet met werken uh, is verdiend. Maar het is natuurlijk ook een, een sluipend proces, stel ik me zo voor. Want je begint natuurlijk niet als topcrimineel op je dertiende, veertiende. Maar het is, langzaam wordt het natuurlijk erger. Dus ik ja. kan me ook voorstellen dat het lastig is... om dat moment te bepalen van dan grijp ik in. En dan, nu moet er iets gebeuren. Ja, dat begint natuurlijk bij uh, winkeldiefstallen... Ja. Uh, bij scooterdiefstallen... bij straatroofjes. Uh, maar je ziet ook... ik had bijvoorbeeld in Slotervaart iemand... Uh, daarvan was, wist iedereen in De wijk dat, dat hij de belangrijkste factor uh, is in het ontregelen van de wijk. Um, nou, de, de enige keer dat die jongen is uh, gaan onderduiken is uh, toen ik riep: van ja, omdat je geen Nederlands paspoort hebt en al hier alleen maar misdaden pleegt, zou je het land uit moeten. En u uh, was toen stadsdeelvoorzitter. Dus je, ik was toen stadsdeelvoorzitter. Toen uh, heb ik geroepen: van nou dan moeten we zo'n verblijfsgunning niet meer verlengen. En dat was de eerste keer dat de politie tegen mij zei... dit is de eerste keer dat hij zich geïntimideerd voelde. En het is ons uh, ook gelukt om die jongen ook uh, het land uit te zetten. Maar dat is dus nodig om te doen. Maar als je dan kijkt naar zo'n bijeenkomst in de Blauwe Moskee... dan zitten daar uh, goedwillende mensen, ja. uh, maar ook veel professionals... Ja. Mi al mindere ouders, al helemaal geen jongeren ja. waar het over gaat. Nee, nee dus, die komen dus, natuurlijk Dus verwacht niet. dat met dit initiatief... is er sprake van een omslag, ook in de Marokkaanse gemeenschap, of... Is het nog steeds... Het is uh, nog niet. Kijk, wat ik in Iemoscape bijvoorbeeld niet gehoord heb... is dat, uh, laten we zeggen, de organisatoren... Er niet bij, hè? U was daar niet bij, toch? Ik was daar niet bij, nee. want ik daar dus... Uh, maar ik, ik heb natuurlijk wel vernomen ja, ja, ja. hoe daar uh, gesproken is. Maar ik heb bijvoorbeeld niet, niet... Ik heb ze niet horen zeggen van... wij roepen de gemeenschap op... om criminelen aan te geven. Of tegen de criminelen zeggen... Van, luister, het is nu afgelopen. De eerste beste keer dat wij signaleren... dat je dus foute dingen doet. Dan geven we dat aan de politie. Hoe denkt u dat ze daar gereageerd zouden hebben... als u dat daar gezegd had? Uh, nou ja, ik, ik denk daar eigenlijk uh, met Misschien een, met een wel een reactie, willend. zeg maar. Uh, maar kijk, wat ik ook constateer is dat uh, begin januari... Uh, de, de die liquidatie in de staatsliederbuurt is geweest... waarbij die twee jongens uh, zijn neergeschoten... is dat bijvoorbeeld de uitvaart heel erg massaal uh, is bezocht. En de, de woordvoering in, in de kranten van de mensen die deze jongens uh, kenden... het alleen maar hadden over het zijn lieve jongens. Ja. En ik denk, ja, sorry, maar die hebben elkaar lopen afknallen met Klasinkovs. Ja. En een van die snotneuzen had een, een auto onder zijn kont van, uh, denk ik, een ton of meer... En dus waar hebben we het nou over? Dus als je dat soort dingen niet... maar Ze zijn wel van? lief voor hun moeder waarschijnlijk. Zoiets is het dan, hè? Ja. Nou ja, en als ze lief zijn voor hun moeder met misdaad geldt... dan vind ik dat je zo'n moeder ook aan moet pakken. Dus ik vind, je moet ook echt, als we dit probleem willen uh, aanpakken... dan moeten we veel breder inzetten. Ja. Uh, en, en het begint ook bij uh, kennis en expertise bij de politie. Dus de politie moet ook mensen in huis hebben, in dat soort wijken... waarin je dus ook in die gemeenschappen kunt doordringen. Hoe groot is het probleem? Nou ja, ik heb hier een lijst van 12 afge afgeknalde criminelen... sinds april vorig jaar. Nou ja, in korte tijd en met gigantisch veel geweld. Wat de politie ook tegen mij zegt is... ze beschikken ontzettend uh, uh, uh, nou ja, over, heel veel, over heel veel wapens ook. Uh, dus op die leeftijd, uh, je moet je voorstellen... ik bedoel, uh, ze worden holledertjes genoemd, maar... Die leeft nog en, en, uh, en, en het was min of meer een zakenman. Natuurlijk in de onderwereld, maar ook verweven met de bovenwereld. Maar deze jongens uh, zijn net uh, 17, 18, 19. Een aantal van die jongens uh, stonden inderdaad nog drie jaar geleden... overlast te veroorzaken op de hoek van de straat. Uh, dus zo snel uh, gaat het. En, uh, en, en, en volgens mij is er maar één uh, remedie. En dat is uh, dat die gemeenschap actief gaat zeggen van... Uh, in onze gemeenschap kun je, je niet meer verstoppen. Uh, en aan de andere kant uh, uh, moet de politie echt beter door uh, expertise, kennis uh, uit die gemeenschappen te putten om uh, die pakkans ook uh, te verhogen. Dus yep. de recherchekwaliteit moet echt uh, omhoog. En wat doet u als politiek dan ah, ja. ondertussen? Uh, wij, uh, uh, ik probeer dit natuurlijk elke keer, want u zei, uh, dit roept u al 15 ja. jaar. Um, ik probeer dit natuurlijk elke keer gewoon ook uh, de minister voor te houden. We hebben nu de nationale politie en die belooft mij dat de nationale politie... en de manier waarop die straks georganiseerd gaat worden... veel effectiever zal zijn uh, in dit probleem. Het verheugt mij te zien dat mensen bijvoorbeeld zoals Eberhard van der Laan zeggen... van: we gaan niet meer uh, in allerlei groepjes, we gaan gewoon in Amsterdam... Uh, in kaart brengen hoeveel uh, het er zijn. Maar, maar, maar vindt dan u dat, nog... er, dat er een ander beleid gevoerd moet worden? Vindt u als u zegt, ze moeten er eerder bij zijn... dat je bijvoorbeeld veel meer geld in preventie moet stoppen? Uh, maar, pre maar preventie is in deze ook repressie. Eh, want kijk, als je deze jongens uh, laat pronken met, met, met heel veel geld... soms uh, echt tonnen, wat ze buiten maken, met dure auto's... dan werkt dat natuurlijk niet preventief... ten aanzien van al die andere jongens in de wijk. Die denken van, ja, kijk, misdaad loont. En voor een deel hebben ze ook een beetje gelijk. Misdaad loont. Eh. Deze, deze jongens kunnen vaak in het weekend over... Uh, de mooiste meisjes van de stad beschikken, de duurste auto's. Maar de hoe de laat je ze niet pronken dan? Door ze kaal te plukken dat dus ze kaal te plukken, maar wat mij betreft ook hun ouders... die mee, mee profiteren, eh, mee te plukken. En, en die pakkans nogmaals, eh, nogmaals eh, verhogen. Dus de politie, eh, de recherche eh, in Nederland... Eh, moet gewoon kennis en expertise hebben van deze groep. Het is een hele specifieke groep met specifieke problemen. Ja. U zegt ouders meelaten kennis. betalen, dus als die jongeren gepakt worden... voor diefstal of wat dan ook... Moet je ouders mee laten betalen? Ik sluit niet uit dat die ouders gewoon mee profiteren van het geld wat die jongens maken. Dus als je geld krijgt van je criminele zoon, als je een, een televisie of een, een auto of een huis in Marokko voor je wordt gebouwd, dan moeten we dat, dat, dat gewoon. Dat weten we uh, ook dat dat gebeurt. Dat voorbeelden sluit dat soort voorbeelden ik sluit u. Het niet uit. Die voorbeelden zijn er, maar die moet je dus gewoon plukken. En, en, en dat, is, dat is kan dat juridisch? Ja hoor, dat kan. Maar het vraagt wel heel veel uh, uh, ja, verfijnde kennis uh, en expertise van de politie om dat effectief te doen. Ja, want we zien ook uh, dat deze jongens soms ook vrijgesproken worden. Dat, dat niet omdat ze niks gedaan hebben, maar omdat de kwaliteit van, uh, van het recherchewerk gewoon uh, ja, tekortschiet. En, en ik vind dat, dat, dat we deze jongens gewoon niet weg moeten laten komen met wat ze doen. En, en helemaal niet laten pronken met hun misdaad. Uh, Geld. Ja, nou zijn uh, minister Opstelten en staatssecretaris Steven, als het gaat om harde aanpak, uh, misschien wel de juiste ministers ook, toch? Ja, maar uh, het gaat er ook om dat je heel erg uh, uh, dus uh, goed kijkt... naar, naar de praktijk van, uh, nou ja, van die misdaadbestrijding. En de constatering is gewoon dat we veel te lang... Uh, die pakkans zit nog niet op 20%. En als zich het opstelt, dus ondanks en met... hun harde woorden uh, is het beleid niet zodanig dat, dat er genoeg criminelen of het dan Marokkaanse of anders, zijn gepakt worden? Uh, nee, want uh, kijk, wat, wat, wat we zien als ik, als ik bijvoorbeeld opstel te voorhoud... Uh, dat je in bepaalde wijken... Uh, dus heel specifiek uh, expertise en kennis nodig hebt. Dus dat je bij wijze van spreken uh, agenten in huis moet hebben... in de Schilderswijk met een Marokkaanse achtergrond... die de Marokkaanse taal spreken. Uh, die uh, niet alleen, hè, maar een onderdeel van het team moeten zijn. Dat een rechercheteam daardoor veel effectiever is... als je die diversiteit hebt uh, uh, in de zin van uh, een business issue. Dus echt kennis en expertise, want daar gaat het om. Het gaat mij niet om uiterlijke, dat je allerlei kleuren in een team nee, hebt. Ja, maar die uh, dat... kennis daar moet aan gewerkt worden. En mensen uit de gemeenschap zelf. En die bewoners maakt... moeten zelf naar de politie stappen. En dat maakt dat je dus op een gegeven moment ook effectief kunt zijn in de bestrijding daarvan. En dan is dat wat mij betreft de beste preventie. Met Marcoes, voort voor de veiligheid, justitie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Dank. Een Nederlands zorgproject voor dementerende ouderen... heeft de aandacht getrokken van Chinese bestuurders. De Chinezen kijken met veel interesse naar Laurens. Een Rotterdamse zorgorganisatie... die zich onder meer richt op specifieke zorg voor dementerende ouderen. Inrichting, organisatie, opzet van de specialistische zorg. Het wordt allemaal klakkeloos gekopieerd door de Chinezen. Maar dan wel in nauw overleg met de Nederlandse zorgorganisatie zelf. In de studio Bert van der Lende. Hij is een van de regiodirecteuren van die zorgorganisatie. Goedemorgen meneer Van Lende. Goedemorgen. Ja, hoeveel Chinezen zijn er eigenlijk geholpen met uw project? Op dit moment durf ik het niet exact ongeveer. te zeggen. Maar um, in 2008 uh, werd een eerste programma voor 30.000 uh, mensen uh, opgezet. En dat is nu ongeveer afgerond. Ja. En uh, hoe ziet het er eigenlijk uit, die samenwerking? Bent u daar uh, geweest? Of, uh... Ja, ik ben daar geweest, ja, ja inderdaad. Uh, de samenwerking is tot stand gekomen doordat uh, Shanghai uh, in China... een zusterstad is van uh, Rotterdam. En um, vanwege de in-kind-politiek hebben ze uh, natuurlijk een aantal problemen... ook met vergrijzing die op sommige plekken nog erger zijn dan dat dat bij ons is. En... Um, op het moment dat ze dat echt in de gaten kregen, uh, zijn ze in de wereld rond gaan kijken van wat is een model, wat is een manier hoe anderen uh, daarmee omgaan. Okay, ze begonnen in hun zusterstad. En, en verdoren in Maar nou, ze ontoe... begonnen niet in hun zusterstad, Hoogste... maar ze nou, hebben ja. ook, in, in, in, ook in Rotterdam gekeken. Uh, en in Rotterdam, um, um, van daaruit heeft de gemeente Rotterdam ons benaderd. En uh, zijn ze in uh, de Naber, uh, in Rotterdam wezen kijken. En dat vonden ze een model wat heel goed aansloot bij uh, de manier zoals zij uh, dat graag zouden uh, willen opzetten voor hun ouderen. Want wat weten wij wat de Chinezen niet weten? Um, wat kunnen wij? Als je naar de ontwikkeling kijkt... dan kun je zeggen wat wij in de jaren zestig zijn gaan doen... op basis van de aardgasbubbel... en daarin onze ouderen zorg gestalte geven... dat diezelfde um, economische bubbel nu in China zit... en dat zij met dezelfde problemen zitten. En dus eigenlijk kijken van hoe hebben jullie dat gedaan... want de manier van werken spreekt ons wat aan. Wat heeft die economische bubbel er dan mee te maken? Geld. Geld, geld en uh, mogelijkheden om te bouwen... Maar wat, wat doet u wat ze daar niet doen en nu wel willen gaan doen? Concreet. Um, met met de Wat dan, wij ja. doen uh, is. Uh, wij hebben in, in de Naber uh, geëxperimenteerd. Een, een hele tijd lang. Juist, de een een, een uh, verpleeghuis. Een verpleeghuis. Uh, met kleinschalige woongroepen. Waar op een manier zoals een familie leeft, uh, zes tot acht. Um, dementerende ouderen bij elkaar leven... Um, en eigenlijk op dezelfde manier... het is een hele huiselijke manier van leven. En dat spreekt de grootfamiliegedachte... Uh, zoals die uh, tot nu toe in China was, heel erg aan. Maar je bedoelt huiselijk, dat ze koken... Ja, ze doen, het is gewoon hetzelfde ritme. Uh, de een staat morgens vroeg uh, op uh, op het moment uh, dat uh, het licht wordt. En de andere die ligt graag tot tien uur in bed. Um, de een die hoort ontbijtbordjes rammelen. En die komt uh, uit, uh, uit bed omdat hij dan wat te eten wil enzovoort. Het is kleinschalig? Het is heel kleinschalig. En hoe, hoe, want hoe is het nu in China? Um, als je naar de... Uh, het is heel beperkt, want um, de meeste mensen wonen nu nog in uh, zeg maar drie generatie gezinnen. En nou ja, je hebt um, denk ik allemaal wel al die flats in Shanghai gezien. Dat zijn gewoon flatjes van 50, 60 vierkante meter. Als je daar met drie generaties in moet wonen, dat kan eigenlijk niet. Zeker en dus, niet als er een, een dementerend iemand bij is. Nee. Klopt. Ja. Dus aanvankelijk is het eigenlijk hetzelfde... Als wat, wij, als wat wij hier nu weer willen gaan doen. Door te zeggen... Van, ouders in huis nemen. ouders in huis nemen en de, en de, de grootouders passen op, op de kleinkinderen. Want de kinderen zelf moeten werken. In China moet je zes dagen werken, twaalf uur per dag. Dus je hebt niet heel veel tijd om voor je kinderen te zorgen. Maar als grootouders vervolgens gaan dementeren... Ja, dan wordt de oplossing wordt in één keer een probleem. Dus ze gaan eigenlijk... een wij gaan precies de tegenovergestelde kant weer op in Nederland. Um, voor, een, voor een deel mag ja. je dat zo zeggen, ja. We hebben iets grotere huizen gemiddeld um, misschien. Wij hebben iets grotere huizen. Maar wij hebben uh, eigenlijk gezegd dat we wat te ver doorgeschoten zijn. En dat proberen we in, uh, in China ook uh, uh, duidelijk te maken. Wij hebben onze ouderenzorg heel erg gemedicaliseerd. En het zou zonde zijn als ze in China dat ook doen. Ja. Wat, wat moeten we ze juist niet leren... Um, wat we ze niet moeten leren is, nou wat ik net zei... Ja. om het allemaal, om ouder worden als een medisch probleem te zien. Ja, ja. Want dat doen wij hier te veel. Is het ook zo dat... De, uh, ja, wordt er in China op een andere manier aangekeken tegen dementie? Of is dat gelijk? Er is toch een um, andere cultuur? Ik er, wordt, er is heel lang schaamte... Um, want um, uh, dement worden, um, um, dat is niet iets waar, je, uh, uh, waar makkelijk over gesproken wordt. Um, maar als het op een gegeven moment niet meer gaat, dan moet er een oplossing komen. Um, en die oplossing uh, ligt um, uh, als een hele grote druk op de schouders van kinderen. Maar dat is in Nederland overigens ook zo. Ja, maar goed, daar, daar is dan ook nog vaak één kind waarschijnlijk. Ja. ja, je moet toch rekenen dat uh, zeg maar, als één kind trouwt met één kind... en moet zorgen voor zijn eigen twee kinderen... en voor vier uh, opa's en oma's... en voor de groei en bloei van de Chinese economie... zoals dat zo mooi gezegd wordt, dan heb je een probleem. En een zware mantelzorg is dat. Ja, dat is echt een hele ja. zware mantelzorg. Ja, en nu is het uh, zo dat uh, wij hier natuurlijk bijna permanent geldtekort hebben... als het om de zorg gaat. Uh, als we dit exporteren, verdienen we er dan ook wat aan? Um, als je er achteraf naar kijkt, dan hadden we dat misschien moeten doen. U heeft maar het niet gedaan. Het is bij ons nooit opgekomen dat je aan zo'n model zou kunnen verdienen. Nou, dat strekt u tot eer. Dat u, u, u niet meteen aan geld denkt. Maar het zou wel fijn zijn als u het, had, als u het kreeg van de Chinezen. Want ja, echt te veel. Achteraf uh, um, um, was dat inderdaad een, een mogelijkheid geweest. Maar ja, um, de gemeente Rotterdam vraagt: mogen wij met een stel Chinese ambtenaren eens bij u komen kijken? Ja. En dus hebben we gezegd van kom kijken. Nou ja, ik begrijp dat niet alleen China... maar ook Rusland, Azië en andere landen geïnteresseerd zijn. Uh, en ja, als je zo'n zorgconcept exporteert... misschien is het toch de moeite waard om erover na te gaan denken... hoe je daar geld aan kunt verdienen of ja. niet. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Dus te maar ik denk, ik denk dat het voor China op dit moment te laat is. Um, en um, ja, zo steken zorgmensen helaas niet in elkaar. Die zijn gewoon trots op uh, als ze een goed product leveren. Ja, hoe, moet je dat dan, hoe moet je dat dan berekenen? Dat lijkt me ook zo moeilijk. Nou, ga je dat blijkt blijk me best te, te doen, toch, oh. meneer Mekoush? Uh -huh. Als politiek, zou die daar een rol in spelen... als wij zo succesvol zijn met het zorgconcept? Ja, ik, ik hoor dus net dat, uh, dat de gemeente zelf heeft gevraagd... om toch, om een, met een aantal ambtenaren te mogen kijken. Ja. Dus ik denk dat, daar, uh, uh, nou ja, dat, dat de politiek daar bestuur uh, heel erg actief in is. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe oud een Chinees uh, wordt. Nou, Want wij worden hier in Nederland heel erg uh, oud. Een Chinees wordt... De gemiddelde leeftijd in China is twee jaar uh, minder dan wij. Wij okay. zijn 83 gemiddeld of zo? Nou, dat ligt eraan. Als je 60 bent, uh, dan ben je als man 84,9... en als vrouw uh, al bijna 89. Als je de 60 ja, je verwacht, haalt, hè? Ja, ja, als je de 60, 60 haalt. haalt. Ja, ah, ja. Ja. Maar goed, loopt u nog tegen andere culturele verschillen op? Ja, er zijn twee hele grote culturele verschillen. Die, um, uh, de ene zit in de zorg zelf. Um, mensen die in de zorg werken in China zijn veel afstandelijker. Um, um, wij, um, wij proberen juist met een kleinschalig model... om um, weinig uh, verpleegkundigen te hebben... samen met een kleine groep patiënten... zodat je die patiënten door en door kent... en zodat je daar een hele vertrouwelijke relatie mee hebt. En uh, de Chinese verpleegkundigen zijn veel afstandelijker op dit moment nog. En dat overbrug je niet makkelijk. Dus um, Chinese ouderen vinden het zalig om geknuffeld te worden. Um, maar Chinese verpleegkundigen hebben daar nog moeite mee... om op zo'n manier amicaal ermee om te gaan. En er is aan de andere kant een heel groot managementprobleem. Um, en dat is dat... In, uh, in... Wij hebben heel veel eigen initiatief in ons land... Um, en in China doe je alleen iets als de baas het gezegd heeft. Dus het is ook heel komisch om, om in een vergadering te zitten... waar um, een aantal bazen bij elkaar zitten. Want die worden om de twee minuten um, gebeld... en dan moeten ze weer een besluit nemen of iets wel mag of niet mag. U bent er al vaak geweest, begrijp ik. ik heb, uh, spe, spreekt u al een beetje Chinees eigenlijk? Nee, daar ben ik te oud voor. Dat leer ik niet meer. <laughs> nou, want ik weet niet of u de 60 al gepasseerd bent. Uw levensverwachting is dan nog aanzienlijk. Dus is misschien nog wel de moeite. Ja, maar je leervermogen is tussen, uh, voor talen tussen je derde en je tiende... wel uh, veel groter sters. dan tussen je vijftigste en je zestigste. Ja, maar ik heb begrepen dat je toch op latere leeftijd... ook nog van alles kunt leren. Dat als klopt. je maar wilt. Dat klopt. Iedereen leert van elkaar. De Chinezen leren veel van ons. Maar leert u nou nog iets van de Chinezen eigenlijk... Als het uh, om de ouderenzorg gaan? Ja, dat, um, we, wat we met name leren, en waar we, um, als we er toch zijn, waar we ook naar kijken, dat heeft uh, daar alles te maken met community care. Um, en dat betekent dat zij uh, zeg maar, hun steden opgezet hebben in communities. En dat daar met heel veel vrijwilligerswerk uh, een hele goede basis ligt voor um, het, uh, het welzijn. Um, um, zorgen dat mensen niet uh, in een sociaal isolement raken. Is meer eh? solidariteit. En dat is wat zeg maar, onze nieuwe politiek hier ook graag <laughs> zou willen. Oké, okay, nou, een leerzaam dus aan beide kanten. Hartelijk dank, Bert van der Lende hoorde u. Hij is regio-directeur van de Rotterdamse zorgorganisatie Laurens. Als u hier meer over wilt weten, dan kan dat natuurlijk altijd via onze site nieuwsshow.nl. Dank je wel allebei voor je komst. We gaan om negen uur verder. Dan gaan wij als eerste ontvangen Wiene van Hattem. Zij komt uit... Groningen. En zij heeft nogal wat aan te merken. Nederlandse beleid voor mensen die levenslang een gevangenisstraf uitzitten. Tot zometeen. Dan Brown is terug. Met Inferno. De spannendste thriller van het jaar. Lees Inferno van Dan Brown. Nu in de boekwinkel. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.